Bij aankomst inspecteerde hij de erewacht, omhelste een aantal ministers... en hield een toespraak die hij afsloot met een geïmproviseerd lied. Chavez regeert Venezuela sinds 1999. Zoals steeds de laatste jaren als hij gezondheidsproblemen had... leidde dat tot geruchten dat hij veel zieker zou zijn dan officieel werd meegedeeld. Een Amerikaan heeft het wereldrecord voor surfen op de hoogste golf verbeterd. Garrett McNamara surfte in november voor de kust van Portugal... op een golf van 24 meter. Het vorige record uit 2008 stond op 23,70 meter. Het record werd gisteren door Guinness World Records bevestigd. Een groep deskundigen had daarvoor foto's en videobeelden... van de surftocht bestudeerd. Het weer nog, afwisselend wolken en de zon. Lokaal is er kans op een bui. De middagtemperatuur wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spa Online rekening met een rente van 2,8% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Altijd en overal NRC lezen. Het kan. Nu een iPad bij NRC Handelsblad of NRC Next vanaf 21,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad.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 Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Vier minuten over negen. Welkom terug bij het laatste uur van de nieuwsshow. Over ruim twintig minuten is de recent Arie Storm, te gast voor de boekenrubriek. Arie, ja. vertel, wat gaan we doen? Goedemorgen. Uh, ja, ik heb uh, boeken bij me die de afgelopen tijd zijn uitgekomen. Onder andere dit boek. Dat is moeilijk om in de trein te lezen, merkte ik. Ja, daar staat Hitler op. Ja, en, en een foto van hem, een nieuwe Was biografie nog, uh, van uh, hem. Uh, duikt iedereen weg? Wil er niemand met je praten? Nou, dat is altijd al het geval, maar nu... Oh. Uh, ja, Oké. Okay. <laughs> dus dacht ik al helemaal dat. Ja, goed, dus, maar, ja, ik, ik ga er straks over zeggen. Het is, het is wel een prachtig boek van uh, A.N. Wilson. Uh, we hebben hem wel eens te gast gehad in de uitzending... en hij heeft vorige maand de Socrates Wisselbeker gekregen. Dat is voor mij reden om zijn nieuwste boek ook te be willen bespreken hier. Koen Simon, Wachten op geluk. Ja. Uh, dan heb ik bij me een debutant, Stefan Terborg. Oerang Oetans uh, drijven niet met, de, met de ronkende aanbevelingen van de uitgever overal op. Ja, yeah. uh, logisch, nou, hè? Hij zet zichzelf hiermee definitief op de kaart... als de literaire belofte van ja. 2012, staat er op de achterkant... Uh, dat zullen we nog wel eens even zien. Wel grappig, er zit ook zo'n buikbandje, heet dat. Dat is een bandje ja. om het omslag heen. Eigenlijk doen uitgevers dat niet meer. Een tijdje geleden was dat heel erg in om dat ja, te doen. Inderdaad, dat je zo, ja, inderdaad. Ja. Tienduizend exemplaren, of weet ik veel. Ja, wel, wat van er alles had, nog wat stond erop. Voordat uh, voor er één verkocht was. Ze doen nu uh, vaak zo'n stickertje erop. Ja, precies. Nu zijn stickers de trend. Dus ja. je ziet dat er ook uh, he, uh, oh. wisselingen in zijn. Maar dit heeft nog een uh, gezellig ouderwets bu buikbandje. Uh, Bij het woord buikbandje moet ik ook aan andere ja. dingen denken, maar goed. Okay. En de, daar staat Herman Brusselband, die prijst het als volgt aan. Het is ongeveer 16,5 jaar geleden dat ik zo'n prachtig boek heb gelezen... als Orang Oetan strijven niet. Dat belooft dat voor de toekomst van de literaire ontdekking... van Terbor. Uh, Eigenlijk is dat wel meteen heel uh, leuk. Wa wa waarom is er nou nooit een uitgever die er gewoon op zet De eerste keer dat we dit manuscript zagen, dachten we... dit is echt onverkoopbaar. Om wat voor reden dan ook is het er doorheen geglipt. Hier hebt u het. Je hoort het jezelf zeggen. Ja, <lacht> ja. ja, ja allemaal van allemaal van die dingen dat je denkt, ja, ja zegt toen nou toch. Goed, ik ga straks zeggen of het inderdaad de literaire hoofd is die weer wordt aangekondigd. En dan heb ik tot slot bij me een historische roman van een dichter, jonge dichter nog, die nu debuteert met een roman, Jan-Willem Anker. En het boek heet Een Beschaafde Man. Okay. Eh, Arie, nog heel even. De Libris-prijs, heb je daar nog commentaar op? Die is afgelopen maandag aan Tony. Ja, nee, ik heb gekeken. Ik, ik was er zelf niet bij. Eh, eh, eh, jij was erbij, Mieke, begrijp ik. Ja, nee, maar het gaat nu om jou, ja. Uh, nou ik had verwacht dat Tonio zou winnen van Van der Heide. Ik had het zelf in het Prol ook, tot het beste boek van 2011 mm. uitgeroepen. Maar er komt bij, als je zo'n boek... Hè, we kennen allemaal het verhaal ja. achter het boek. Als je het op de shortlist zet, dan zou het ook winnen, was de verwachting. En dat is ook gebeurd. He, want ja, als je, als je, we hebben het hier trouwens in de oudjaarsuitzending erover gehad. Mm -hmm. en toen Ingrid en ik waren in het kamp voor Tonio, geloof ik. Hè, want we vonden het een prachtig roman. En Pieter had wat bezwaren omdat het non-fictie zou zijn. Mm. En daarom zou het eventueel niet in aanmerking komen voor de Librisprijs. Die discussie is niet opnieuw gevoerd. Uh, maar we kwamen toen wel tot de conclusie: als je het erop zet op die dan shortlist, dan in. wint het ook. En dat ja, gebeurde. Ja, ja. Okay. Okay. ja en, en iedereen daar heel tevreden over, dat, uh, toch? Ja, ik begrijp ook. Maar ik was er niet bij dat toen, het, uh, toen de, de uitgever van de, Van, van de Heide, Henk Prupper, het dankwoord van Van, van de Heide had voorgelezen. Mm -hmm. Want Van de Heide zelf zat thuis, hè, zoals mm -hmm. we allemaal ook op tv uh, konden zien, dat er. Uh, na het uitspreken van het dankwoord ongeveer uh, twee minuten stilte in de zaal. Is nou, geweest, dus dat viel wel mee. Oh, dat viel mee. Goed, Hoe lang was het? Uh, dat uh, weet ik niet. Dan een minuut of vier. Oké, okay. ah, uh, nee. dat dus uh, over een minuut of twintig besluiten de nieuwshow. Daarna met een fietstocht van Amsterdam naar Delphi. 3000 kilometer, dat is niet niks. En zeker als je ongeoefend bent, zoals schrijfster Rosita Steenbeek. Veel van haar vrienden raden het haar af. Maar ja, ze deed het toch. En hoe... Dat zullen we dadelijk allemaal uitgebreid horen. Laten we beginnen met een echte muziekheld. Reggae-legende Bob Marley is inmiddels alweer 31 jaar geleden gestorven. Maar dood is hij allerminst. Zijn gezicht is een icoon geworden dat, al dan niet op de driekleur van Ethiopië... met onverminderde geestdrift als graffiti op muren over de hele wereld wordt gespoten. Dat gegeven intrigeerde filmmaker Kevin MacDonald. Deze week ging zijn documentaire Marley, de, definitief, de Definitive Story... In première en we gaan erover praten met journalist Sal van Stapelen. Hij is gespecialiseerd in zwarte muziek en groot fan. Hij ging op Bedevaart naar Jamaica en interviewde, naar aanleiding van het uitkomen van deze documentaire, de zoon van Bob, Ziggy Marley. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als je reggae muziek hoort, dan uh, klinkt dat wel uh, relaxed en uh, blijmoedig. Hè? Uh, maar ja. Uh, je kan je ook afvragen waar het vandaan komt. Want zo gemakkelijk hebben die zwarte inwoners van Jamaica het niet. Als je die, ik heb die film nog eens bekeken gisteren. Veel uh, ja, uh, huizen in die uh, bij ja, waar ja, Marley het is ook vandaan komt. De, het idee wat mensen bij reggae hebben... Daar, ze verwarren vaak de klank van de muziek met de inhoud. De klank is vrij ontspannen. Ja. Um, maar in de inhoud en zeker ook van de tekst van Marley gaat het natuurlijk wel regelmatig over armoede, uh, sociale opstand... Um, het jezelf bevrijden van onderdrukking... al dan niet uh, van andere autoriteiten of uh, mentaal. Dus um, Strijd tegen politie. Strijd tegen politie. Uh, de strijd tegen de kolonisatie. Dat was in die tijd natuurlijk nog actueel. Mm. Um, dus het is, dat is eigenlijk een beetje het, het punt. Bob Marley wordt nu heel erg gezien als een soort... de ideale soundtrack voor het ontspannen leven op het strand. Maar... Ja. Het is natuurlijk, het was in feite de soundtrack voor uh, de opstand. Ja, nou die in die documentaire van die Kevin McDonald mm -hmm. uh, is dat ook heel duidelijk te zien. D die zei, die aanvankelijk had ik ook het vooroordeel, die Marley is een jointjes rokende maar hij is dus... Wauw. Ook... <laughs> wow. ja, Vooroordeel, zeg ik. Ja, ja, ja. Vooroordeel. Nee, nee. Maar goed, voor iemand, hij is op zijn 36e overleden. Hij liet 11 albums en 11 kinderen na. Ja. Dus ik zou hem geen luiwomers noemen. Ik nee. denk dat er weinig mensen zo productief zijn als Bob Marley is geweest. Ja, maar goed. En ook zoveel invloed hebben gehad op de muziek en de cultuur. Ja. Die Bob Marley heeft gewoon keihard gewerkt. Absoluut, ja. ja. En hij had idealen. Ja. Hij kwam uit een... een, een, een, een ja vreselijke arme wijk, hè? Trench Town in uh, Kingston, in, in Jamaica. Uh, hoe, hoe, waar kwam die gedrevenheid bij hem vandaan? Um, ja, het zijn eigenlijk twee dingen. Wat, wat, wat, het, wat het belangrijkste voor hem was, naarmate hij uh, groeide als muzikant... hij uh, verdiepte zich in de, de Rastafari-beweging, die toen ook net opkwam op Jamaica. Um, en hij zag zichzelf primair als profeet, als vertolker... Van bepaalde overtuigingen. en pas secundair als muzikant. Dus voor hem was de muziek een manier. om zijn levensvisie. Uh, wereldwijd te verspreiden. Je moet het toch even uitleggen. Ja, Rastafari. Ja, zal ik het zoals doen? Hij er, ja, <laughs> probeer dat. Het, het is natuurlijk totale wartaal, namelijk. Uh, nou ja, God, dat kan je over elke religie zeggen. Dat is waar. Um, het is, het is een, um, een interpretatie van het christendom. Uh, vermengd met Afrocentrische gedachten. Uh, wat voor, wat in, in het Rastafari heel erg belangrijk is... is er dat, zou een was zwarte zou ja. komen. Um, een zwarte messias. Ja. De eerste zwarte, uh, zo het zwarte staatshoofd op Afrika zou de messias zijn. Dat was maar wie heeft dat dan bedacht? Dat was, dat was het geloof dat was voorspeld binnen de Rastafari-beweging in ja, Jamaica. Wie dan? Door wie was dat dan voorspeld? Door een van de, de, de mensen die daar... Uh, het was, uh, dat was het geloof... Ja. En dat gebeurde, dat was Ras Tafari. dat was Haile Selassie op Ethiopië. Ja. Uh, dus toen hij werd benoemd, geloofde het hele eiland Jamaica, uh, het is zover. Dat is hem, dat, dat is de eiland. Ja, en, en wij dat, moeten terug naar het beloofde land. Ja, het, naar het paradijs. We, we, Zion, We, we leven dat? in de onderdrukking, uh, Babylon, en we moeten naar Zion, het paradijs. Um, dat is in het kort gezegd waar het op neerkwam. Uh, wat, wat daarbij kwam, de boodschap die hij vertolkte, was uh, ja, je moet jezelf bevrijden van onderdrukking. Dus of dat nou de onderdrukking is van de westerse beschaving van uh, bepaalde gedachten van materialisme, noem maar op. En je moet streven naar eenheid tussen de volkeren, ja. tussen rassen. Ja. Hij uh, was dus uh, iemand die eigenlijk gewoon gebruik maakte van iets wat er al bestond. Die, die, die hele Rastafari-beweging, dat, dat, die, die was er al. Daar heeft hij zich gewoon een beetje het is zich ingenesteld eigenlijk. Tenminste, die indruk kreeg ik. Nee, het is, het, je zou het eerder kunnen vergelijken met de gospelartiesten in Amerika. Kijk, de, hij had een bepaalde overtuiging. Um, en dat vertrokte hij in, in zijn muziek. Dat is ook de reden. Hij, kijk, zijn teksten zijn vrij eenvoudig. Um, hij herhaalt veel zinnen... Wat dat betreft is er een vrij directe link te trekken met uh, zwarte priesters in Amerika bijvoorbeeld. Als je die tekst op papier leest, denk je, ja oké. Okay. Als je in de kerk staat en je hoort het ze zeggen en herhalen... Wordt het andere dan, koek. Weet je, dan sta je op de duur zelf te trillen op de kerkvloer. En dat was eigenlijk ook wat Bob Marley natuurlijk heel goed kon. Het is niet zo dat hij die boodschap gebruikt heeft of hij was echt een... Uh, fundamentele gelovigen daarin. Mm. En als je mensen spreekt op Jamaica, zien ze hem als een profeet. Als je ze vraagt waarom was hij zo'n goede muzikant... zeggen ze nooit omdat hij zo mooi kon zingen. Ze ja, zeggen hij, altijd, ja. hij was een revolutionair, hij sprak de waarheid. Hij was een uh, zoon van een blanke vader, van de ja. jaren 60 was die vader al. En een vrij jonge zwarte moeder. Ja. Dus hij was een half, hè, een, Diener, ja. Dat uh, speelt ook een grote rol in zijn leven. Tenminste, die suggestie wordt wel ge gewekt. Hij, ja. is, hij groeit natuurlijk op in een zwarte omgeving... maar hij heeft er toch altijd moeite mee gehad dat hij half blank was. Nou ja, dat is eigenlijk een thema wat in die film nu ja. heel erg naar voren komt. Um, en wat voor de familie ook uh, een vrij nieuwe invalshoek was... dat vertelde zijn zoon ook in het gesprek wat ik met hem had... Um, dat hij daar zo mee gezeten had. Hij blijkt dus toen hij opgroeide daar enorm mee gepest te zijn... Uh, dat hij eigenlijk als een soort Europea uh, Europeaan werd gezien... in de zwarte gemeenschap. Um, en dat zou onder andere zijn gedrevenheid kunnen verklaren... later om uh, te streven naar die eenheid tussen volkeren... maar ook om een bepaalde enorme rebelse uh, uitstraling te hebben... En Iets neer te zetten waardoor andere mensen zoiets hadden: van wauw. En beheers door een soort woede, want kennelijk is hij op een goed moment als kind ja. toch op zoek gegaan naar zijn vader en daar gewoon aan de poort geweigerd. Ja, zijn vader was toen al dood. Het was het bouwbedrijf van zijn vader, um, het bouwbedrijf van de Marlies. Uh, hij was toen een jonge ratafari en zij hadden ze zoiets van: ja, die laten we hier niet binnen, we hoeven je niet. En hij heeft toen het nummer uh, Cornerstone geschreven... wat in, in de film heel mooi wordt uitgelegd. Dan laten ze die muziek horen aan een aantal van zijn blanke uh, familieleden. En in, in, de, in, die, in, in het nummer zingt hij... Uh, the stone that the builder refused will always be the head cornerstone. En zijn verwanten concluderen dan ook... ja, uiteindelijk is het natuurlijk Marley. Gaan we laten ze, horen. Ja, maar dat is, uit, dat is een stuk uit de Bijbel, hè? Ja, maar dit, dit is natuurlijk de, de context ja. Waarin, ja. Hij het, waarin hij het lied geschreven heeft. Heeft te maken met, die, uh, met dat bezoek. Ja. De steen dus. die door de tempelbouwers... Ja, maar nu zijn het natuurlijk de bouwers van het bedrijf. Van acht mar. was een Gewoon net persoon, hè? <laughs> Het is, ja, die... is tot verbazing der beschouwers door God... tot hoofd des hoeks gelegd. Oh, Dat is de zin... Uh... Ja, daar wordt het een stuk overzichtelijker van. <laughs> nee, dat is, het is gewoon recht, recht met de Bijbel. Dit, nee. nee, dat zal allemaal wel. Eh, maar het gaat over de muziek uiteindelijk. Hè. Dit is wel bijzonder. Ja. Het is, uh, het is een, een, een, uh, een, een muziekstroming... die tot dan toe eigenlijk totaal onbekend was in de westerse wereld. En binnen de kortst mogelijke tijd... Honderden uh, offsprings had, allerlei beentjes gingen dit doen. En ja, je hebt er gewoon het gevoel van. Ja, sukkel maar aan, dit kan gewoon ook drie uur duren achter elkaar. En dat was wel een lekker gevoel. Ja, nou, het is, hij heeft het natuurlijk, dat is zijn, zijn belangrijkste rol. Hij, is, hij was een van de pioniers op Jamaica. Ze waren ook daar al heel bekend voordat, ze, voordat hij met zijn band, The Whalers, uh, die nogal van samenstelling is veranderd. Um, Wereldwijd zijn doorgebroken, maar zij zijn de eerste die die muziek ja, de wereld over hebben gebracht, die met een hele andere apparatuur zijn gewerkt. Marley was iemand die enorm veel invloeden uit andere stromingen erin verwerkte. En een van zijn grote doelen, zijn grote dromen was om die muziek over de hele wereld te verspreiden. Hij had zelf vooral het, de zwarte bevolking van Amerika in zijn hoofd. Hij baalde ook enorm dat toen die, hij ging toeren ja. dat er vooral hè, blanken in de zaal stonden. Um, en dat, heeft, dat, dat is tijdens zijn leven ook nog maar deels gelukt. Hij heeft de, het grote publiek eigenlijk pas na zijn leven... wat dat betreft bereikt. Um, maar het was voor hem natuurlijk ja, dat hij ineens dat hij in, Amerika, dat hij in Afrika stond op te treden... bijvoorbeeld uh, voor de, de vrijheidsstrijders. Mm -hmm. uh, voor, weet je, op de onafhankelijkheidsceremonie. Want de hij in, in meerdere ja. uh, landen... Als, als gangmaker voor revoluties of in ieder geval voor protest. Ja, nou, gebruikt, dan doe je hem denk ik tekort... Want hij wist wel heel goed wat hij deed. En, um, dat hij daarbij misschien beslissingen heeft gemaakt... die naarmate je meer van de geschiedenis weet zo nu... en dan denkt van ja, dat was toch een beetje gek. Want, bedoel, hij stond gewoon voor Mugabe uh, op te treden. Maar voor hem ging dat natuurlijk om de, om de onafhankelijkheid van Afrika. En ja, Toen was Mugabe net, net uh, geïnstalleerd. Ja, he? daarom. Dus toen had hij nog niet zo heel ja. veel... Uh, maar daarom zeg we nog, ik, ja. de, als je het nu zegt, klinkt het raar. Toen was dat een, een bewijs van ja... Het land is vrij. En hij had daar al een nummer over gemaakt. En die vrije hebben in hun strijd naar Bob Marley geluisterd. En een ander aspect aan die film is... Je noemde het net al even... Hij heeft elf kinderen bij zeven verschillende vrouwen. Het is echt een alfa-mannetje. Nou ja, zowel de... Dus de dochter van uh, het Oekandese president of zo. Was verliefd op Die hem. Die was ja. verliefd op hem. En schoonheidskoningin uh, Cindy Braxpeer. Cindy Braxpeer. Ja. Daar had hij uh, kinderen mee. Dus, uh, dat is Eentje hè? Eentje. Ja. Hè? Dat is Damien Junior Gang Marley. Dat is de meest, muzikaal meest succesvolle zoon van Bob Marley. Op het ogenblik. Op het ogenblik ja. Ja. Maar goed hij had dus een, een enorme aantrekkingskracht op vrouwen ja. ook. Iedereen uh, en nu de, de doop uh, op mag... Nou, vraag, vraag. Nee, lach, worden dus, nee, niet al die vrouwen komen aan bod. Maar ook lach, Rita ja. Marley, waar die, die, waar die altijd mee getrouwd gebleven mm -hmm. is. Ik bedoel, dat is een... een, een nou ja, ik, ik vond het opvallend. Ik vond het jammer. Het liefste had ik al die vrouwen geïnterviewd gezien. En al die kinderen daarover. Want ik dacht van, hé, hey, dat, dat, uh, dat wordt aangestipt. Maar het wordt nou, niet ja, echt ik, uitgewerkt. Ik, wat ik ervan weet, ik heb ooit op Jamaica... Steven Marley ge geïnterviewd. Die vertelde mij... Ook een zoon? Ook een zoon. Heeft hij ook um, dochters? Ja, hè? Ja, uh, is ook dochters. Oh ja, die ene is dat... Ja, ja. Een, ja, ja, dat 21. is de oudste, ja, ja, ja. die zit in de film. Ja. Ze hebben alleen de kinderen in de film gezet... die hem ja. nog levendig kunnen herinneren. Oh, okay. um, maar Steven Marley vertelde dat, hij, dat Bob Marley tegen, de, uh, tegen zijn moeder had gezegd... je moet al die kinderen bij elkaar houden... en je moet ze net zo lang slaan totdat ze goed gaan zingen. Dat vertelde hij met een hele grote lach. En, um, dus er is altijd, zeg maar, die kinderen... Er, er is al, die zijn altijd gezien als, als ja, de nazaten van het erfgoed van Bob Marley... En, Um, het knappe eigenlijk met dus al die verschillende moeders is dat dat ook wel gelukt is, dus dat al die kinderen een hele echte band hebben. En um, ik vond het opvallend, omdat ja, de film wordt geproduceerd door de Marlies, uh, dat zij überhaupt ruimte hebben gegeven aan verhalen van andere vrouwen ja, in het, het leven van Bob Marley. Initiatief komt bij hun verhaal of bij ja, Ziggy vandaan. En de hè? belangrijkste vrouw in uh, het beheren van die erfenis van Bob Marley is nog steeds Rita Marley, ja. met wie die eigenlijk al vrij snel alleen maar een zakelijke relatie had. Uh, en die de moeder is van zijn eerste kinderen. Maar ik vind het bijvoorbeeld prachtig dat Cindy Brackspear, die Miss World, waar je het net over had... Ja. Die heeft een paar van de mooiste anekdotes in die film. Onder andere over dat ze op weg naar Marley al haar make-up van haar gezicht aan het halen is. En er werd ze betrapt. Ja, er werd ze betrapt. Omdat hij niet wilde dat een vrouw... Ja, ja dat, was een, dat was een teken van westerse verdorvenheden, van Babylon, zoals ze dat dan mm -hmm. samenvatten. En dat paste niet bij zijn eigen overtuigingen. Maar blijkbaar konden die er dan ook wel weer om lachen als het dan een keer fout ging, dus het zegt ook hoop. Wa wa ja. Wat er ook wel een beetje uit die documentaire blijkt... is dat je eigenlijk reggae-muziek hm. gewoon live moet horen. En dat studio wel lekker is... maar het wordt pas echt lekker als het live gespeeld wordt, toch? Nou, dat ligt heel erg aan... Kijk, kijk reggae-muziek nu is bijvoorbeeld echt uh, een andere vorm... Mensen denken bij reggae-muziek aan die organische roots-reggae... die je hoort als je in een hang wat uh, op het strand ligt. Ja. Maar... Um, op dit moment heb je de regga muziek van nu is met hele zware beats uit de computer. En dat is wat zijn zoon maakt. Weet dat is, dat is, mm -hmm. um, dus ik denk. Wem, ik heb het over, over ja, dat, okay. de Walers? Als, als je de Wailers hoort, ja, tuurlijk. De, de bezieling, kijk, je kan heel erg bezield zijn in, uh, in de studio. Maar ja, als je iemand, dat is weer het verhaal van de zwarte priester wellicht net... als je iemand op het podium helemaal op ziet gaan in ja. zijn muziek... en met zoveel overtuiging iets ziet vertellen... ja, dat voel je en dat voel ja. je nog veel meer als je in dezelfde ruimte bent. Ja. Het einde is eh, tragisch dat is ook in beeld gebracht eh, op een gegeven moment... Eh... Uh, dan is hij 36 en heeft overal kanker. Hè? Dat is uh, uitgezaaid omdat er uh, destijds een huidkanker aan zijn tenen niet uh, voldoende is uh, mm -hmm. behandeld. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan gaat hij toch zijn uh, heil nog zoeken in een holistische kliniek in, de, in Duitsland. Al, door de chemo valt al zijn ras daar mm -hmm. uit en dan... Ja, ik vond het bepaald aangrijpend hoe, hoe hij daar nou eigenlijk nou ja, bijna niets meer van hem overbleef. Ja. Was dat nou materiaal dat nieuw is? Of, of was... Nee hoor, de, kijk die foto bijvoorbeeld. de, de, de, de, de, de, de hele verdrietige foto waarop ja. je hem helemaal verschrompeld ziet oh. zonder zaren. Die was al bekend. Okay. En dat hele verhaal staat ook in een hele oude biografie over hem. Dat is ook een beetje het... Het manco van de film is dat er vrij weinig nieuwe dingen in staan. Bijvoorbeeld die, die dochter van die president die verliefd op hem was. Dat, dat wist ik niet. Dat vond ik echt een prachtig verhaal. Het mooiste is eigenlijk dat je de man wat meer ziet. Dat hij dat een verlegen man was die zijn bandleden naar zoveel scharretjes stuurde. Bijvoorbeeld Dat vond ik erg grappig om te horen. En de hey, dochter die toch over het eind zegt... zelfs op het moment dat ik wist ja. dat hij ging sterven... Had, die, had ik hem nog niet alleen. Nou ja, daar heb ik ook zijn zoon over gesproken. Van hoe vond je het eigenlijk om op te groeien met een vader die er nooit was? Want dat is natuurlijk wel... Zij, zij, ze, ze dragen nu fulltime zijn naam uit. Dat is voor hun bijna een fulltime baan. Maar toen hij leefde, was hij er nauwelijks en wat in hun leven. Wat zei en hij dan? zei, nou ja, ik, als hij er was... dan was hij er vooral voor de jongens wel. Dus ja, ze gingen voetballen, zeg maar. En hij zei, maar hij is zelf ook zonder vader opgegroeid. Dat vond hij dan wel een goed argument... En we zijn allemaal toch redelijk goed terechtgekomen. Dat lijkt me een understatement. Ja, want de hele club kan uh, Rian bestaan van de... Absoluut, nee, ze verdienen enorm <laughs> ja. veel geld. En ze, ze, ze geven hoofdtelefoons, uh, kleding, uh, schoenen. Ze hebben, ze hebben een, hotel, een resort, een Marley resort... Uh, ze, ze leverden goed van, ja. wat, wat, wat er niet in zat, en wat ik best had willen weten... Mm -hmm. is ho hoe Marley dan op vrouwen... Uh, uh, uh, hoe hij daarnaar keek. Wat hij daar eigenlijk van vond. Want van dat Rastafari, geloof, is toch wel bekend... dat het in de categorie vernederend denken over vrouwen... Uh, zeldzame hoogtepunten bereikt. Nou, je, je hebt... Um... Dat weet ik niet. Ik denk, kijk, het is, het is, een, vrij, het is een vrij traditionele visie, net zoals in het, eigenlijk in de meeste religies weer. Dat, dat, dat zou je wel kunnen zeggen. Maar um, nou ja, als ik die vrouwen zo hoor, en met name bijvoorbeeld ja. Cindy Braxpear, die zijn vriendin was, Precies. die vertelt wel dus dat hij bepaalde eisen stelde aan die relatie. Maar de manier waarop ze het vertelt, krijg ik niet het idee dat ze nou enorm onderdrukt was. Ze, ze heeft daar ook. Uh, ze heeft ook genoten van die tijd. Ze vertelt het nog steeds allemaal met pretlichtjes in de ogen. Hmm. Ja, goed. Mooie documentaire, dus. Hè? Ja, ja dat... hij is wel een beetje lang. Hij is lang, maar. <gül> oh. En ik laat hem nu met thee vallen. Maar uh, uh, okay. mooie beelden van Jamaica en uh, heerlijke muziek op de bioscoopspeakers. speakers. Het kan mij niet lang genoeg duren. Ik krijg het nog het mooiste liefdesliedje. Wat is dat zo? Dit is Turn Your Lights Down Low. Dat is eigenlijk wel mooi omdat we het heel vaak hebben over. Um, nou ja, de opstand en de revolutie. Dit heeft hij, onder, dit heeft hij geschreven voor Cindy Brackspear, de, de moeder van Damon ja. Marley. En uh, ja, dit, is, dit is een van de dingen die ook gewoon heel erg goed komt. En ik denk dat dit het volmaakte liefdesliedje is. Het is zo mooi. Oké, okay, dankjewel. Het zal wel dan stapelen. Dan. Ja, Eerst... Turn your lights down, low. And pull your window curtains Oh let your moon come shining in Into our Gewoon met de Walers, hè? Ja. ja, de nieuwe. Ja. ja. Maar goed, to zou, zou nog even. Dat Jouw interview met Siggy staat in de Nieuwe Revue, hè? Ja, en het verhaal over de film. Klopt, ja, deze de week. Film. Goed, oké, okay. als mensen daar meer over willen weten, dan... dank u. Ja. Ja. <laughs> ja. En het nummer 1, turn your lights down low. Arie, ja, Storm, mesie. ja. Uh, ja, net werd de vraag ook meteen opgeworpen... hoe was Hitler met vrouwen? Want ik heb hier zijn uh, oh. nieuwe biografie voor me liggen. Uh, van, uh, geschreven door A.N. Wilson. Nou, eerst even over die A.N. Wilson. Dat is wel een fenomeen. Die schrijft boek na boek na boek na boek. En ik heb hier dit enorme boek meegenomen. De Victorians. Dat gaat over de hele... Uh, nou, de tweede helft van de Prachtig. 19e eeuw in Engeland. Dat is, uh, ja, ik heb het toch maar... Met Mooi ja. in nou, ja. Zo, zoals die Engelsen dat doen. Uh, hij schrijft ook romans. En hij heeft ook, en dat is in dit verband uh, wel interessant... de biografie... Of de biografie, een biografie van Jezus geschreven. He, sommige mensen zullen zeggen. Maar wie is het begint uit er nou eigenlijk nog aan een biografie van Hitler? Ja, nou dat is de vraag. Want er zijn er. Ik heb het even opgezocht. Uh, 700 al. Ja. Echt waar? Uh, ja. 700? 700 uh, biografie. Dat de rondheid ja. van het getal verontrustte me een beetje ja. toen ik het vond. Maar plus minus 700. En natuurlijk de biograaf, dat was Kershaw. Ian uh, Kershaw. Ja. Dat zijn twee vuistdikke boeken. Uh, twee, uh, dat is echt heel erg... Uh, dus daar moet je zin in hebben. En dat is misschien de reden waarom hij deze biografie heeft geschreven. Om jouw vraag te beantwoorden. Zoals je ziet, het is een... Uh, Lekker, het is een handzaam, handzame biografie, 200, 200 bladzijden. En uh, wat Wilson heel goed kan... Is in, uh, met heel weinig woorden uh, een portret van Hitler neerzetten. Dus de mens Hitler. Uh, ik weet niet of het boek op strategisch gebied helemaal klopt. En of he, alle, alle veldslagen en zo. En uh, de, de opmars naar de Sovjet-Unie. Of dat zelf naar de Rusland. Of dat helemaal uh, klopte. Maar je ziet wel een beeld van Hitler oprijzen uit het boekje. Het is alsof hij bij je in de kamer zit. En dat is meteen ook een beetje beangstigend natuurlijk. Want het is de grootste demon en boef. Zo zit hij in ieder geval in ons hoofd. En dat is hij natuurlijk ook uh, van de twintigste. Eeuw. Nou ja, hij, hij weet allerlei aardige anekdotes uit het leven van Hitler te pikken. zodat hij een uitstekend portret van die man kan, kan creëren. Ik zal, een, uh, of ik zal een paar voorbeeldjes geven. Uh, dat, gaat, dat gaat dan zo. Uh, hij begint met. Uh, met van dit soort, dit soort opgewekte, opgewekte dingen te zeggen. Hitler bezat bijna geen enkele vaardigheid, hij had heel weinig energie genoot een bescheiden opleiding, bezat geen duidelijke leidinggevende capaciteiten... en had in veel opzichten bijna totaal geen belangstelling voor politiek. In partijpolitiek was hij al helemaal niet geïnteresseerd. Ook was hij eenmaal aan de macht, geen micromanager... hij was een wonderlijke combinatie van een controlfreak en leegloper. Nou, Dat is dus heel... Een, een, het is wel een beetje een nieuw beeld dat hij van Hitler schetst. Nou, niet helemaal nieuw, maar het is verwonderlijk dat de man die de 20e eeuw zo'n draai heeft gegeven en zo'n invloed heeft gehad in die 20e eeuw, dat hij eigenlijk het liefst uh, gewoon op de bank lag en een beetje voor zich uit lag te meijperen en een Richard Wagneriaanse dromen uh, verzeilde. Uh, wat hij wel heel goed kon, Hitler, want uh, iemand komt natuurlijk niet zomaar <lacht> zo ver, hoe naar dat uh, ook is, dat hij zo ver is gekomen, was het volgende: dat doet hij in diezelfde passage, dan schreef hij: uh, Hitler uh, deed dit, de woedeuitbarsting waar die regelmatig last van had. En je zou kunnen zeggen... dat is dus niet beheersbaar. Dat is iets wat buiten je omgebeurt, Maar dat was bij Hitler niet altijd het geval... de woedeuitbarsting werd ingezet... als een werkbaar substituut voor praktisch gezond verstand. Waarschijnlijk wist hij, Hitler, al sinds zijn kindertijd dat de meeste mensen... overal toe bereid zijn om maar scènes te vermijden. Zodat zijn bereidheid om wel scènes te maken... Uitbarstingen over de meest triviale ergernissen, of zelfs zonder enige duidelijke aanleiding, hem de macht zou geven over bijna iedereen met wie hij in contact kwam: partijapparat, generaals, buitenlandse staatshoofden. Nou, dus dan kijk je toch iets anders tegen Hitler aan. Want wij zien, tenminste, ik zie dat beeld vormen van die schreeuwende man. Uh, altijd op de rand van een woede ineenstorting, storting. Uh -huh. En hij schetst het beeld van iemand die heel goed wist wat hij deed. Die dat beredeneert, doet. Ja, die dat doet. En het is ook heel herkenbaar eigenlijk. Ik wil niet zeggen dat in mijn dagelijkse omgeving... dit soort kleine Hitlers rondlopen. Uh -huh. Maar ik, ik eh, betrap mezelf ook op dat gedrag... dat als iemand ruzie begint te maken, dan denk ik, nou, laat maar gaan. Oh, jee, jee. <laughs> van, Jij maakt zelf deze kant ja. Dan echt <laughs> dus, een <bekend, dan> <laughs> Nee, maar dus, dus Hitler had dat echt als wapen uh, omgesmeed. Voor, o, o, om misverstanden te voorkomen... hij was echt wel meer dan een tikkeltje gek, hoor. Hij was, uh, het, het was niet een gezellige man uh, om over... De vloer te hebben. En wat, wat die Wilson ook prachtig laat zien is dat Hitler komt uit een raar milieu. En hij wist zich ook helemaal niet te handhaven in de zogenaamde hogere kringen. Hij had consequent de verkeerde kleren aan. Begon consequent over de verkeerde gespreksonderwerpen. Maar zijn macht groeide en groeide en groeide maar. En hij, had tot, ja, hij kon mensen in de band brengen. Die Duitsers. Nou, hij schetst ook de historische context waarin dat dan natuurlijk gebeurde. Uh, en om even op het begin terug te komen. Of Hitler met vrouwen omging. Nou, dat zijn van die. Ja, in een, in een, het boek heeft me wel aangegrepen. Hoor. Het is een fascinerend boek om te lezen, maar er zitten echt heel grappige stukjes in. Uh, Hitler ging niet zozeer voor vrouwen. Hij had natuurlijk relaties, maar hij ging voor zijn honden. En, zo, en die honden spelen een belangrijke, belangrijke uh, rol in het boek. En, en, en die Wilson is volgens mij een hondenhater. Want hij combineert die twee dingen. Hij schrijft dit bijvoorbeeld. Blondie, hè, zoals een van de honden van Hitler heette. Dat weten we wellicht allemaal. Blondie kreeg alle aandacht en liefde zoals alleen een hondenliefhebber die kan schenken. Vermoedelijk hield Hitler van de slechte adem en het gekwel. En van het zich mogelijk voordoende gegrom en het woesten. Al te energieke gedrag van de soort. Maar misschien toch in de eerste plaats van de volgzaamheid. Dan gaat hij verder. Ondanks het feit dat zij Hitler's dus matresse was... bestaat Eva Braun wel een eigen mening. Ze rookte graag sigaretten. Ook al verafschuwde ze de uit deze gewoonte. Eva haatte Blondie, die hond dus. En gaf haar onder de tafel vaak een schop. Dat hoeft ons niet te verbazen, want Hitler was, en dan komt het... net als veel andere hondenliefhebbers... niet in staat dezelfde affectie te tonen voor een menselijk wezen. Hij smolt wanneer hij deze kwalijk halve bloedverwant van de wolf te eten gaf... aaijde in de ogen staarde. Nou, Dat maakt dit zo ontzettend leuk om te lezen, want ik zie Hitler echt helemaal voor me. Als hij moet kiezen tussen Eva en de hond Blondie, dan kiest hij voor de hond. Dat, dat is natuurlijk een beetje eigenaardig. Maar ik zie ook die Wilson er doorheen schemeren... want hij laat zich soms echt gaan in hondenhaatpassages waarvan ik denk... Ja, er zijn ook mooie filmpjes van later ingekleurd uit het adelaarsnest, waar hij met die herdershonden... Ja, dan permanent zie je, in de weer op het terras is. Zie je opeens eigenlijk een hele lieve man. Hele die, leuke man. Die, uh, nou ja, uh, uh, uh, het is fascinerend om te lezen, omdat hij dus in een paar streken... Uh, dat portret van Hitler zo goed weet ja. op te roepen. En hij antwoord, maar daarvoor moeten mensen het boek zelf lezen... de vraag of er een nieuwe Hitler nu zou op kunnen staan. Of, uh, Geef nou. maar meteen het antwoord. Nou, volgens hem zou het kunnen. Z uh, uh, het kan altijd zelfs, gek genoeg. Nee, hij vergelijkt zelfs Tony Blair met, met Hitler. dat gaat nou. hij een beetje ver, vind ik. Maar uh, uh, uh, Hitler heeft wel invloed gehad in hoe politici zich uh, zichtbaar presenteren. Hm. Hoe ze het ze, uh, in de media bespelen. Of, uh, ja. Ja, dat is een beetje naar om, om de ogen te zien, want ze willen alleen maar akelige dingen over Hitler horen. Maar zijn invloed is wat dat betreft toch niet gering geweest. Ook. Uh, Hitler, uh, A.N. Wilson. Oké. Okay. Nou, laten we even de ontspannen romanen tussendoor nemen, om weer bij te komen waar we het net al even over hadden. Stefan Terborg, Oerang oetans drijven niet, heet het boek. Beetje eigenaardige titel, maar... Is dat waar, Arie? Drijven ze niet? Ik heb geen idee eigenlijk, maar Oerang Oetang. Dat verwijst hier niet zozeer naar de aap, als wel naar de broer van de hoofdpersoon. Dat is een geestelijk gehandicapte jongen. Ja, dat klinkt natuurlijk ook niet zo erg beleefd. Want oh, die noemen we voor orang Nou, die jongen die heet Ernst. En die, uh, die, uh, de verteller houdt heel veel van zijn broer. dat, ja. is, dat is wat Maar kan er, alleen uh, zijn voornaam niet uitspreken. Nee, nee, nee. Ja, die jongen kan niks. Die, die kan echt niks. Die kan alleen maar staan en ze eten naar binnen werken. Het is echt zwaar ge geestelijk die jongen. En die komt in een verzorgingstehuis. En de verteller komt er dan achter dat de verzorgers in het verzorgingstehuis... over de patiënten praten als over orang oh. Daar komt de titel vandaan. Dus, uh, uh, maar... Uh, dit is wel wat het boek... Uh, ja, ontroerend is zo'n zo woord, maar goed. Uh, uh, er zitten heel veel grapjes in het boek. Maar die liefde van die, van die ik-verteller... voor zijn geestelijk gehandicapte broer... Dat, dat geeft het inderdaad... want het begint allemaal met lachen, lachen en grappen, grappen. Uh, maar op een gegeven moment heeft dat je toch te pakken. Of begrijp je ook waarom die jongen van die andere jongen houdt. Het, het zijn toch ook allemaal gewoon menselijke wezens. Ik zit nog even met Hitler in mijn achtergrond. Uh, ernst had het bij Hitler niet gered, hmm. zal ik maar zeggen. Uh, dus dat, dat maakt het boek... Uh, ja, op een bepaalde manier uh, uh, uh, aangrijpend. Maar daar staat tegenover dat hij het. Het is geen tranentrekker geworden. Ik zal één stukje voorlezen, dan ziet je wat, wat hij een beetje doet. Zij uh, dus zegt niet: Ach, ik heb een broer die gehandicapt is. En wat is een lieve jongen? En ik hou zo van hem. Nee, hij schrijft dit. Het ergste aan opgroeien met een gehandicapte broer. was niet het gevoel. Het was niet het gevoel op de tweede plaats te komen. Dat was een gegeven. Ik vat het niet persoonlijk op. Het was het medelijden. Het was overal. Het was verstikkend. Uh, het was de smog over mijn bestaan. Je kunt er niet aan ontsnappen. Het ergste waren de geknakte blikken. Mensen liepen voorbij, keken om, zagen het... en richtten dan snel hun blik weer op de grond. Er waren mensen die spontaan aanboden om een dagje met hem naar het petpark te gaan. Slagers met een uh, plakjes worst, de Ouders die bij het passeren hun kinderomstandig uitlegden... dat die jongen niet eng was, alleen verkeerd geboren. Buren die je niet kende kwamen wekelijks op de koffie om te vertellen dat je aan Ernst kon zien dat hij, ondanks alles, zo'n mooie persoonlijkheid had. Dat haalt het er een beetje af. Hij laat zien, hij groeit op naast zo'n jongen. En hij laat zien dat die jongen echt de kern van dat gezin is, natuurlijk, meteen. En dat hij, als hij daarmee over straat loopt. en die jongen, die, die Ernst, die boer, die kan niet veel meer dan achter zijn broer aanhobbelen. en uh, heeft geen idee van welke kant we op gaan. en uh, dat het zoveel aandacht trekt. en, die, en inderdaad, die, die, die, die golf van medelijden die je dan over je heen spoelt. Uh, dan zit er nog iets anders in wat ik heel aardig vond in het boek. Dat is het speelt in Hilversum. Nou, we zitten nu in Hilversum. <laughs> Je kijkt heel somber bij Hilversum. <laughs> uh, het, het geeft... Ik, ik wacht nu op de zin en de helft van dit gebouw is uh, vol met dit soort types. Nee, dat niet. Maar... Nou. Uh, uh, het geeft wel een goed beeld van Nederland. dus uh, van, van, van, hè, van leven met zo'n uh, gehandicapte jongen. Maar ook hoe het in Nederland is en hoe het in Nederland gedacht wordt. Uh, nou ja, de, de mythe Hilversum wordt volledig doorgeprikt. Ik zal het stukje niet voorlezen. Uh, uh, er schijnen mensen te denken dat we hier de hele tijd... met filmsteren zitten of met tv-persoonlijkheden. Nee, uh, nee, nee uh, uh, ik wist het nog niet. Hè. <laughs> ik, ik, ik, ik leefde nog in die droom. Maar hier staat uh, de televisiesteren bleven gewoon in de Jordaan. De enige die de status van Hilversum als mediastad, Hollywood serieus leken te nemen, waren de radiopresentatoren. Kijk, Ik, kijk. Hè, dat zijn maar die moesten vroeg op. De rest van de stad deed verwoede pogingen om de mythe in stand te houden. Nou, dus dat uh, is, is nog een ander uh, aardig aspect aan het boek. En... Uh, dat zijn meteen ook de dingen die interessant zijn aan het boek. Er zit ook nog een plotje in, maar dat, dat vond ik een wat minder overtuigend uh, geheel voor. Maar uh, ja, ik heb het toch met plezier gelezen. Oren Oetangs uh, drijven niet. Nou, dan ga ik meteen naar een volgende uh, relatief jonge schrijver. Ook een Roman romandebuut. Uh, Jan uh, Willem uh, uh, Anker is de schrijver. Die kenden we al als dichter, tenminste ik kende hem al als dichter. Hij heeft drie dichtbundels uh, gepubliceerd, die werden ook goed ontvangen. En dan is het altijd maar de vraag of zo'n roman goed uitpakt. En hij heeft ook nog eens gekozen voor het genre van de uh, historische uh, roman. Uh, ja, voor jonge schrijvers misschien niet het uh, genre waarin je het meest kan onderscheiden... hoewel het in Nederland erg in is, de historische roman. Nou, Het is op de waarheid gebaseerd, uh, dit verhaal. Het gaat over de Schotse graaf Elgin, dat is de... Uh, beschraafde man van de titel. Het boek heet uh, Een Beschaafde man. En die elkin die leefde zo rond uh, 1800. Uh, zijn vader was al vroeg uh, gestorven. Hij trouwt vroeg. En hij wordt als ambassadeur naar Constantinopel gestuurd. Dat is allemaal in de zijlijn van het verhaal. Want hij heeft één grote missie op een gegeven moment. Hij gaat alle uh, kunstschatten die in Athene zich op de Acropolis bevinden, wil hij naar Engeland transporteren. Dat, uh, dat, uh, dat is hem ingefluisterd. Dat, he, dat heeft hij in zijn hoofd gekregen. Aanvankelijk wil hij nog alleen maar kopieën ervan maken. Dus hij organiseert kunstenaars die dan die beelden kunnen kopiëren... of er tekeningen van kunnen maken. Maar dan blijkt dat die Turken, het was onderdeel van het Ottomaanse Rijk rond 1800... dat de Turken die daar zitten helemaal niet geïnteresseerd zijn in de Griekse uh, oudheid. Die hebben hun eigen uh, oudheid. Die zijn veel meer geïnteresseerd in hun eigen, eigen cultuur. Als blijkt dat die daar helemaal niet in geïnteresseerd zijn... besluit hij zo'n beetje heel Athene leeg te plunderen. Is dit het verhaal van de Elgin Marbles? Ja, ja, precies. Dit is uh, het beroemde verhaal. Ja, ja, ja, ja. Heel leuk. Dus het is op, uh, op waarheid uh, gebaseerd. Uh, en het is uh, heel aansprekend in gewoon manvorm nu uh, opgeschreven en het zit vol met ironie want uh, die, uh, deze graaf Elgin die denkt aan de ene kant het beste met de wereld voor te hebben hij beschouwt zichzelf als een redder van de beschaving aan de andere kant zit er ook wat eigenbelang in en dan zit er nog weer ironie in dat hij die Turken allemaal als barbaren beschouwt. En die Turken beschouwen hem weer als een barbaar. En ondertussen is hij de geschiedenis ingegaan. Als zo'n beetje de grootste plunderaar van Athene. Ja. He, want hij heeft alles. Ja, tot, het... tot op de dag van vandaag is er nog steeds ruzie over die Elgin Marbles. In het British Museum met, ja. het is kun je het allemaal uh, gaan bekijken. Ja. Uh, en hij is er ook niet zo zorgvuldig uh, mee uh, omgegaan. He, hij heeft de, de, de boel daar half gesloopt. Nou, dat is de grote aantrekkelijkheid van dit boek. Dat het gebaseerd is op een historisch uh, gegeven. En dat deze Jan-Willem Anker uh, gevoel heeft voor de grappen in het boek, voor de ironie, voor de rare situaties waarin de, de mensen terechtkomen. Een beschaafde man. Nou, tot slot dan. Ik, zal het niet, uh, ik zie dat Rosita al binnen is gekomen, yeah. dus Moet we moeten wel naar Rosita. <laughs> Goedemorgen. Uh, uh, Koen Simon, hij is hier ook al eens gast geweest. Ik geloof ja. uh, een jaar geleden of zoiets, of misschien Meer korter. Nou, ja. malen. Ja. Filosoof. Nou, dat, filosoof. En uh, ik voeg er meteen aan toe ook schrijver. Want wat Koen Simon goed kan, is uh, schrijven. Nou ja, dat is misschien niet zo heel gek als je boeken gepubliceerd krijgt. Maar hij weet filosofie met literatuur te vermengen. En dat klinkt een beetje als een cliché van ja, dat zal wel. Maar bij hem werkt het echt. Uh, en dat doet hij... Uh, ja, als ik het samenvat, dan klinkt het als een trucje. Maar zo, zo zit het niet in je hoofd als je zit te lezen. Hij begint altijd met een situatie waarin hij zelf de hoofdrol speelt. Hij staat voor een schuurtje te roken. Hij is met de kinderwagen op stap. Nou, hij zit in de trein van en de, hier naar daar. hij zit bij zichzelf. Nee, ja, dat denk je, Koen, dat zal allemaal wel. Ik zit ook wel eens in de trein. <laughs> maar goed... Ik, ik zei al, als ik het kort samenvat, klinkt het al een trucje... maar zo gaat het inderdaad. En je denkt op een gegeven moment niet, Koen zit in de trein... maar je denkt, ik zit in de trein. Hij weet het zo te doen dat hij dat zich in jou weet te verplaatsen... en dat het herkenbare menselijke problemen zijn. Okay. En dan komt Schopenhauer erbij. Of dan, dan komen de grote filosofen erbij. En dat weet hij echt heel knap te doen. Ik weet ook wel wat van Schopenhauer, maar hij, ja, hij vermengt dat heel goed. En, en wat is jou bijgebleven dat je dacht, ja hij werkelijk tegen mij? Nou ja, het scheelt misschien dat hij... Ja, hij is iets jonger dan ik, geloof ik. Want ik moet mezelf niet al te veel prijzen, natuurlijk. Ja, hij is, hij is negen jaar jonger. Maar goed, ik heb de suggestie dat hij toch gemeenschappelijke herinneringen... Nou, popmuziek speelt een belangrijke rol in het boek. Hè? En dat is toch aantrekkelijk. Omdat Bob Marley komt er, voor zover ik me herinner, niet in voor. Maar Bruce Springsteen komt langs en dan gaat er naar een popconcert. En, nou, hij doet dus de dingen die ik ook doe. En, en, nou ja, en wat, hij, wat hij heel goed laat zien, is uh, dat... Uh, wetenschap is belangrijk en uh, geloof in bepaalde dingen is belangrijk, maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Dat is een beetje, zonder dat hij religieus is, heeft hij net even gevoel voor wat er niet verklaarbaar is, hè? Uh, zonder dat het zweverig wordt. Ik weet niet of ik dit helemaal goed uitleg, maar alles is een beetje een kwestie van perspectief. Hij, hij gaat bijvoorbeeld een keer, nou de keer, hij doet het allemaal heel charmant, veel, veel beschaafder dan ik dat zou doen. Uh, uh, tegen de breinwetenschappers van u, die vinden dat alles verklaarbaar is. Hè? De mens is zijn brein, dat vindt hij helemaal niet. Deze Koen Simon. Uh, er komen ook nog andere dingen bij, en die dingen weet hij heel goed, met die anekdotes en met filosofen die hij erbij had uh, te benoemen. Ja, ik vind hem echt een uh, ongelooflijk knappe filosoof en schrijver. Wachten op geluk, hè? boek. Een filosofie van het verlangen. Precies. Ja. <laughs> ja ik heb ook een briefje voor me. Oké. Okay, geschreven door Koen Simmel. Arie Stam, Hartelijk dank. Alle informatie is nog terug te lezen voor u op pagina 260. En u kunt, zoals u weet, terecht op onze website. www.nieuwshow.nl. Hoewel familie en vrienden het haar afraden ging Rosita Steenbeek toch. Samen met haar vriend fietste de schrijfster 3000 kilometer van Amsterdam naar Delphi. En zoals wij haar kennen deed ze dat in stijl. Met gestifte lippen, gelakte nagels op een roze mountainbike met bijpassende fietshelm en handschoenen. In het zojuist verschenen boek Amsterdam Delphi op de fiets naar het orakel neemt Rosita de lezer mee op haar tocht. Langs hele mooie landschappen en bezienswaardigheden, Maar... Ze verhaalt ook over stevige ruzies en verschrikkelijke uh, regenbuien. En vanmorgen is de schrijfster bij ons te gast. Goedemorgen, Ruzita. Goedemorgen, Mieke. Ja, uh, en afvallen. Ja. Ben je op de fiets? Uh, helaas niet. Helaas niet? <laughs> nee, ik moet zo door naar Schiphol. Nee, maar fiets je nog überhaupt na dit gedoe? Ja, volgende week uh, fiets ik naar de Veluwe, waar een familiereunie is. Goeiedag. Ik denk, zou ook nog best eens uh, zo'n zelfde grote tocht willen maken. Ja, maar goed, je weet ook, ik zei het in de inleiding: het, iedereen zei van uh, waar begin je aan? Want uh, nou ja, je bent nou niet bepaald het meest sportieve type. Je fietst helemaal nooit. Dit wordt gewoon echt uh, een rampenpakket. Die, die, die stort in een die in moet een jij erafijn. Ho ho ho ho doen <laughs> hoor. Dit moet jij niet doen. Dit moet jij vooral niet doen. Nee, inderdaad. Er zijn allerlei geheime bijeenkomsten geweest... en uh, mysterieuze telefonades. Maar mijn uh, geliefde die zei... Uh, onzin, ze moeten je niet behandelen als een schoothondje. Dat kan je best. En hij heeft ervoor gezorgd dat ik een fantastische fiets had. Met prachtige versnellingen en, en, en remmen. Ja. En hij kon daar zo bevlogen over praten. Hij is drie keer naar Rome gefietst. Nadat hij zijn Nederlandse paspoort kreeg, was hij vrij. En de fiets was het symbool van vrijheid. En... Toen hij dan aankwam, zei hij, dit moet je meemaken, dit is geweldig. Je ruikt het land, je ziet het licht veranderen. Je ademt de frisse lucht in van de bossen langs de zichzaggende afdalingen die kilometers duren. Uh, je ziet muizen, zonnebaden in de berm, dat vond ik nog het allerinteressantste. Je zit erin, je leeft. Telkens herhaalde hij dat en uiteindelijk, eerst lachte ik hem uit, toen zei ik, goed, ik ga het proberen. Maar ik ga niet naar Rome fietsen. Dat is voor mij natuurlijk niet zo... Een beetje afgezagen, ja, zo langs de brand, hè? Naar ja, Rome fietsen. Ja, afgezien van het feit dat ik er woon. Ja. Ik ga niet naar huis fietsen. Dus ik wilde een reisdoel dat is mij prikkelde. is wel aanzienlijk korter. Ja, dat is waar. Ja. Ja, maar ik wilde een reisdoel dat mij prikkelde. Dus ja, ik zei eigenlijk heel spontaan naar het orakel van Delphi. Ik was nooit in Griekenland geweest. Gek. Waarschijnlijk omdat ik ben blijven steken in Rome. En dat orakel, ja... Uh, dat was natuurlijk ook een oud pelgrimsoord wat stelde je je daarbij voor dan? Nou, ik, ik had er niet zoveel voorstellingen van. Maar ik wist wel dat duizend jaar voor Christus mensen al naar Delphi trokken. En dat het de navel van de wereld was. En Grieken hebben een geweldig gevoel voor locaties. Dus ik dacht, daar moet iets zijn met die plek. En ik had natuurlijk als klein kind al gehoord over die Pythia, die vrouw die daar zat boven een aardspleet in de dampen. dampen ja. En die contact had met de godheid Apollo, die haar dan de antwoorden doorgaf op de vragen die mensen haar stelden. Ja. En, ja, en die beroemde uitspraak die boven de tempel stond, uh, uh, ken u zelf. Uh. Iedereen zei, wat ga je het orakel vragen? En toen zei ik, ik heb niet een speciale vraag. Maar ik denk wel dat er iets met mij gebeurd is als ik het haal, als ik daar aankom, Dat ik misschien ietsje meer over mezelf weet. En? Je hebt geleerd dat je 3000 kilometer kan fietsen. Ik, ik heb eens uitgerekend, het is 75 kilometer per dag. Heb je gedaan, dat is toch veel. Dat is het gemiddelde. Het is soms meer geweest als je lekker gewoon... Uh, uh, Glad door kon fietsen met een windje in de rug. En af en toe ook heel veel minder. Want op een bepaald moment staan die Alpen voor je neus. En dan ook nog donderbliksem en verschrikkelijke regen erbij. En mijn geliefde had het gehad over die schitterende uitzichten... vanaf de Alpentoppen. Maar we zaten daar midden in de mist. Dat was ook weer een streek van het lot. Ja, maar erger nog, je moet ook echt omhoog... En dat ja. is heel erg zwaar. Dat was verschrikkelijk. En ik zei tegen mijn moeder, die het sterkste argument had... je fietst nooit. Als ik bij de Alpen ben, dan ben ik wel ingefietst. Nou, ik was aardig ingefietst, maar het was toch wel heel erg verschrikkelijk. En dat, dat schrijf ik ook. Het is het leven zelf. De, de ontberingen, de rampen, die zijn nog erger. Maar ook de beloningen. En ook uh, de... De euforie. Want dan ben je op zo'n top. Lukt het om, om, om de beloning uiteindelijk steeds... bij dit soort momenten in je hoofd te houden? Ja. Nou af en toe was ik wel wanhopig. Dat ik dacht, er komt nooit een einde aan deze klim. Maar als je dan op de top bent... en uh, er komt een fles wijn op tafel en een maaltijd... nou, dan heb je daar nog nooit zo van genoten. En de volgende ochtend naar beneden. Dat, dat is natuurlijk ook iets sensationeels. Mijn vriend gaf mij een, uh, een duwtje... Ga. Maar het is en dan ook eng. 2000 meter naar beneden. Want je gaat in een rotvaart. Het is gewoon eng. Je hebt de, mensen hebben de neiging om in de remmen te knijpen. Dat heb ik ook wel gedaan. Ja. Ik heb ook aan mijn moeder gedacht. Die ik beloofd had om levend terug te keren. Ja. En je zit natuurlijk wel heel erg op mekaars lip, hè? Ja. Dat, dat beschrijf je ook in het boek. Dat was niet altijd een feest. Meestal nee, wel, maar soms. We zijn regelmatig uh, lijnrecht verschillende richtingen opgefietst. En dan uh, riep mijn uh, geliefde. Uh, ik hoor het wel als je in Finland bent gearriveerd. Want hij was de leider van de tocht. Hij had een oh, iPhone. We ja. hebben ook verschrikkelijke ruzie gehad over kaarten. Ik zei, ik wil een kaart. Hij zei, we hebben een kaart op de iPhone. Want we vertrokken in het centrum van Amsterdam. En hij toetste gewoon op zijn iPhone de kortste weg naar Delphi in. En ik zei, ik wil een kaart. Hij zei, dat ik is, onhandig, zien. Dat is ouderwets, ja. en dat is ouderwets. En die regent nat. en Die moet je uitvouwen, die moet je opvouwen. Nou ja, op een bepaald moment had ik me daarbij neergelegd. Uh, ja, het... Waarom was je toe... kaart? Je dacht, ik wil zien waar ik... Ik wilde het overzicht ja. hebben. Maar ja, het liep af en toe heel erg uit de hand. Hij heeft een keer bijna mijn fiets aan stukken gebroken. Toen we verdwaald zijn geraakt in een zandverstuiving. En daar word je ook op gedrukt, hè, de elementen. Zand is zand, hitte is hitte, water is water. En ja, de weg werd zand. En we hebben toen 20 kilometer die fiets door het zand moeten duwen. Het werd donker, het water was op... En toen dacht ik, misschien overleven we dit niet. Maar je zit natuurlijk toch altijd nog in de beschaafde wereld? Nee we, zaten zat niet in de, nee, we zaten in Gargano. Dat was die uitstulping oh. in Zuid-Italië. Okay. Nee, we hadden geen enkel contact. We konden ook niemand bellen. Er was geen uh, verbinding met, uh, met het okay. netwerk. Het was echt, dat was het enige moment dat het levensgevaarlijk was. En toen we op de autobaan, de Duitse autobaan. Wou je het autobahn. zeggen, want ondanks die iPhone zijn jullie ook nog op de Duitse autobaan uh, verzeild ja. geraakt. In ieder geval jij. Uh, nee, allebei. allebei nee, ja. Art... Artak eigenlijk, hè, de snelle betekent dat in het Armeens. Die, uh, die had een fietsroute ingetoetst. En op een bepaald moment, toen uh, merkte ik... dat de auto's wel ongelooflijk hard langs mij heen raceten. En ik zag op een, ook op een bordje 120 kilometer. Dus ik dacht, ik weet niet of dit een fietspad is. En toen zei mijn vriend, uh, zo hard mogelijk fietsen... dan val je minder op. En uh, uh, er werd af en toe getoeterd... En toen ging hij langzamer fietsen. Hij fietste meestal voor mij uit. Hij zei, zie je die lichtsignalen? Zag ik eerst niet. En toen zag, zag ik daar wel een, uh, een mooie Mercedes langs met politie erop. En daar stapten vier Duitse politieagenten uit. Waar bent u op weg naartoe? En toen dacht ik, ik zal maar niet zeggen Delphi... want dan worden we in een gekkenhuis gestopt. Ja, en toen heb ik gewoon in... Uh, mijn beste Duits uitgelegd... dat we een fietspad hadden ingetoetst. En dat we naar Heidelberg gingen. Ja. En mijn vriend zei nog... ze hoorde dat Bach uit mijn iPhone klonk. Dus misschien dat ze dat ook mild heeft gestemd. Ja, dat weet je En toen, nou... uh, toen hebben ze wel even mijn paspoort gecontroleerd... of ik een misdadig verleden had. Maar dat viel mee. En... Uh... Tenminste, dat is niet in de boeken terechtgekomen. En toen hebben ze gezegd... Heidelberg moet u voor vanavond vergeten. Gaat u bij de volgende afslag naar rechts. Daar is een mooi hotel. Gaat u daar lekker eten van het bedrag dat u eigenlijk aan een boete had moeten besteden. Het is echt levensgevaarlijk natuurlijk, Ja, achteraf gezien wel. Maar even nog, ik heb dat stukje gezien. En dan denk je, ja, maar wat nou toch eens even. Er is toch een moment dat je je realiseert, voordat je op die snelweg zit... dat het echt hartstikke verkeerd is? Nee, heb ik niet gezien. Nee, ik ging ook. jij niet, maar je vriend dan wel, toch? Nou ja, maar hij leeft ook voor een deel in de fantasiewereld. Oh. En hij dacht, dat komt wel goed. Hij zei ook, ik vond dat je stoer reageerde... Uh, je sputterde niet tegen. En ik zei, die werd toch wel heel erg vaak uh, getoeterd. Uh, uh, uh, uh, uh, heel veel telefoontjes zijn er geweest. En toen zei hij, ja, met het bericht dat er een uh, fietser op de autobahn werd gesignaleerd... met een kleintje achter hem aan dat hem als een eende welpje volgde. Goed, uh, wat ook in het uh, boek zit. Uh, want uh, kijk, mensen die uh, van fietsen houden, die, uh, die vinden dat misschien interessant. Er staat ook heel veel technische informatie in over fietsen en derailleurs en weet ik het allemaal nog meer. Maar de, de, de, de cultuur speelt natuurlijk ook een grote rol. Hè? Die, de, de, de route die je aflegt, er wordt ook heel veel verteld over ja, de historie van die plekken. Naarmate je uh, dieper naar het zuiden af, afzakt... Misschien zelfs steeds meer. Ja, we hebben eigenlijk de, ja, de route gevolgd in omgekeerde richting die de Romeinen aflegden tijdens hun veroveringstochten naar het noorden. Uh, er zijn voortdurend verwijzingen naar de, de, de klassieke wereld. Ik wilde benadrukken dat het een klassieke tocht was. Mijn vriend had er niet zoveel mee. En toen stond ik ineens bij de Rubicon. En dan zeiden ja, die vervelende Caesar, die massamoordenaar, en een dierbeul. Uh, en dan op hij bepaalde... had geen gevoel voor de, voor de, ja, de, de sfeer van zo'n plek, voor de geschiedenis. Nee, minder, minder. minder, En hij wist dan weer alles van fietsen, wat ook <laughs> erg handig was. Ze moet nog een keer met een fiets, hoor ik. <laughs> en, dan, ja, en elk hoofdstuk heeft ook een, een, een uitspraak van een oude Griek ja. erboven. Waarmee ik ook wilde benadrukken hoe actueel die Grieken zijn. En het, het was voor mij ook een sensatie om daar uiteindelijk in Griekenland aan te komen. Want op een goed moment kom je bij Delphi? Ja. Ja, nou, in Griekenland aankomen was al geweldig. Dat het ja. dan dat luik van dat schip gaat als een grote muil... en je dan eh, gewoon Griekenland binnenfietst. En al die, die namen die je herkent, die, die uit het Grieks komen... Euforie en nou ja, van alles nog wat. En aankomen bij Delphi na die geweldige laatste tocht... door een eindeloze olijfgaard... S'avonds om tien uur. De arts stond me op te wachten en hij scheet met zijn fietslamp op het bordje Delfoy. Dat was inderdaad een groot moment. Ja. Teleurstelling? Nee, geen zins. Dat was ook het mooie. Het was de climax van de reis. Terwijl het natuurlijk ook een vreselijk toeristenoord is. Dus er was niemand. Oh. En dat was natuurlijk ook alweer het gevolg van de crisis. Daar zijn okay. wij sterk mee geconfronteerd prachtige restaurants en cafés. En de mensen allemaal even hartelijk. En ze wilden ons eigenlijk het liefst wat. gratis eten geven. En nog even kort de kernvraag beantwoorden. Die vriend, heb je die nog? Ja. Oké. Oké, okay. ja. <lacht> okay, dankjewel. U zit als steenbeek op de fiets naar het orakel. uitgave van de arbeiderspers, uh, heet het. Het boek. Er uh, staan ook hele mooie foto's in van de betreffende vriend. Uh, informatie na te lezen op onze website nieuwsshow.nl. Uh, dankjewel. En wat gaan we in doen... Tweede Kamerleden Harry van Bommel, Gerard Schouw en Henk-Jan Ormel van het CDA. Daar gaat natuurlijk uitgebreid over gepraat worden over Europa. Het geld, wat er vooral namelijk niet is, en natuurlijk de komende verkiezingen. Wij zijn er volgens mij. Ja. Volgende week weer. Ja. En we hopen u ook tot de volgende week. Dag.